Het kabinet houdt morgen een extra ministerraad om het aftreden van Beatrix te bespreken. Dat heeft de Rijksvoordichting sinds bekendgemaakt. De ministers komen om half elf bij in het ministerie van Algemene Zaken aan het Binnenhof. Normaal is de ministerraad op vrijdag. De familie van Maxima zal niet aanwezig zijn bij de inhuldiging op 30 april. Prinses Maxima heeft dat aan premier Rutte laten weten. Bij het huwelijk van prins Willem-Alexander en Maxima in 2002... was Maxima's vader, Jorge Zorrigeta, niet welkom. Andere familieleden waren toen wel aanwezig. Solegueta was minister van Landbouw onder de Argentijnse dictator Fidela. Hij heeft altijd ontkend iets te weten van de politieke verdwijningen tijdens dit regime. Eerder deze maand hebben slachtoffers van de militaire dictatuur in Argentinië aangifte gedaan tegen de 84-jarige Solegueta. Er zou nieuw bewijs zijn dat hij als minister van Landbouw geweten moet hebben van de verdwijningen. De fractievoorzitters in de Tweede Kamer zijn vol lof... over de aftredende koningin Beatrix. PvdA-leider Samson zei dat de koningin zich heeft laten kennen... als een betrokken vorstin. Hij benadrukte dat koningin Beatrix veel Nederlanders wist te raken... met haar medeleven in moeilijke tijden. CDA-leider Buma zegt dat de koningin haar ambt... op voorbeeldige wijze heeft vervuld. Ze was inspirerend, kundig en altijd betrokken... bij het welzijn van alle Nederlanders. SP-fractie-leider Roemer vindt dat Beatrix op een professionele wijze... invulling heeft gegeven aan haar moeilijke taak... en dat ze de geest van de tijd goed heeft aangevoeld. PVV-leider Wilders heeft de koningin bedankt... voor haar trouwe dienst aan het Nederlandse volk. Hij wenst Beatrix nog vele gezonde jaren vol geluk en voorspoed. D66-leider Pechtel noemt de koningin... een hardwerkend en professioneel staatshoofd... dat de belangen van Nederland ook over de grenzen uitstekend dient. De leider van de ChristenUnie, Arie Slob, benadrukte... dat de koningin er ook altijd was voor de bewoners van de Nederlandse Antillen.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 ANWB-verkeersinformatie op de A9 Alkmaar richting Amstelveen... is bij Knopend uh, Raasdorp de verbindingsweg richting Amsterdam afgesloten... door ijsvorming op de, A, op de weg naar de A5 toe. Op de A9 Amstelveen richting Diemen staat bij Knopend Diemen... twee kilometer via door slecht wegdek op de rechter rijstrook. De A29 Bergen op zoom Rotterdam is in beide richtingen dicht... bij de Heidenoordtunnel. Dat is afgesloten voor vrachtverkeer. Normaal verkeer kan er gewoon doorheen rijden. Vrachtverkeer moet omrijden via de A16... Melding van het spoor, want door een kapot viaduct rijden er geen treinen tussen Hengelo en Zutphen. De vertraging is meer dan een uur. Het NOS Radio 1-journaal. Lucella Carrasso. Ja, tot 11 uur vanavond het Radio 1-journaal over het nieuws dat een uur geleden tot ons kwam. Voor wie het gemist heeft, het ging zo. Zoals u allen weet, hoop ik over enkele dagen mijn 75ste verjaardag te vieren.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 Koningin Beatrix om 7 uur vanavond, 30 april dus, op uh, Koninginnedag. Nu nog wel, dan ja. nog wel, uh, draagt zij het koningschap over aan uh, prins Willem-Alexander, dan koning Willem-Alexander. Vervolgens kwam daarna het nieuws dat uh, Koninginnedag een koningsdag gaat worden, 27 april 2014... We hebben een zeer alerte Menno Rehmeijer vanavond hier uh, in het Radio 1 journaal. Ja, want we... die ging gelijk in zijn ja. agenda kijken. Die zei het, het is een zondag. Dus hoe, hoe kan dat? Want normaal gesproken vieren we dat niet op zondag. En nu heb je daar ook weer nieuws over Menno. En, en vervolgens, dat zal niet uh, met elkaar samenhangen. Nou, dat zal ik niet nou. op mijn konto schrijven. Maar er kwam in ieder geval vlak daarna een mededeling van de RVD. Dat aangezien 27 april 2014 op een zondag valt. Zal Koningsdag in dat jaar op zaterdag 26 april. worden. Dat is toch een beetje een valse start van de nieuwe Koningsdag. Ja, een klein foutje. Hebben ze over het hoofd gezien. Han van Bree is hier. Schrijver van verschillende boeken over het Koningshuis. Ook over Willem-Alexander, de aanstaande uh, koning. De, wat vindt u daarvan? 27 april, nu 26 april. Nou, ik vind het sowieso een, een, een gekke datum. Ik had echt gedacht... Ook, het um... is zijn verjaardag, hè? 27 ja, nee, april. Precies. En, en, en zoals koningin Beatrix ook haar echte verjaardag gescheiden hield... van de, van de officiële nationale viering... Had ik ook gedacht, maar dan vooral met het oog op de continuïteit... dat ze voor 30 april zouden kiezen om dat zo te houden. en uh, Want dat is zo'n uh, zo ingebeurde datum eigenlijk. Dus het verbaast mij... Zeker in combinatie met de problemen die het meteen al het eerste jaar <laughs> veroorzaakt. Dus dat, uh... het, het nieuws kan naar de rijp. Ze komen niet op zondag, maar ze komen op zaterdag. Als, als u net uh, koningin Beatrix hoorde, uiteraard voor de tweede keer hoorde u het. Uh, ja, waar, hoe is het bij u gevallen, haar, haar woorden? Hoe zijn die gevallen bij u? Nou, er dat, dat, dat verbazen mij een paar dingen. In, uh, of, of verbazen, maar ik vond twee dingen opmerkelijk. Eén um, is dat ze zegt: ik blijf betrokken. Ja, maar ik doe geen afstand van u, zei ze. Ja, precies. Dus, dus ze, ze, ze blijft actief en betrokken. En toen heb ik even zitten nadenken van wat zou ze dan kunnen doen. Want je, je mag natuurlijk nooit het nieuwe staatshoofd voor de voeten lopen. En toen dacht ik van wellicht richt zij zich op datgene wat ze namelijk ontzettend leuk vindt. En dat is de kunstwereld. En, en kan ze de passie voor kunst blijven uitleven. Dat is namelijk toch een beetje een blinde vlek van uh, de toekomstige koning. Die zeker met moderne kunst, klassieke muziek en ballet, waar zij heel erg van houdt, daar heeft hij niet zoveel mee. Want we zien hem bij de toppers, toch, op de tribune. Ja, ja. en bij uh, ja René Vroger en zo. Ja. Dat dat is een ander en het is het, een soort kunst. <laughs> ja ja nee, ja Maar het is, het is goed als je als hè, als je dan uh, de Oranje als instituut neemt, als je alle verzetten van uh, de muzikale of ja. de kunstwereld... en uh, eigenlijk sowieso breed kunt inzetten. Ja. Maar was het niet zo nee, dat... Nee, bij, nee, ja, sorry, bij vorige uh, um, koning, koninginnen die afscheid namen... Wilhelmina, Juliana... dat die maatschappelijk min of meer... Uh, om het onmeerbiedig te zeggen, een beetje dood waren. Ik bedoel, ik kan me Juliana vooral herinneren... dat ze op Prinsjesdag achter een gordijntje op het Binnenhof... nog even stond nee, maar te svaaien. Pa nee, pas op. Uh, uh, uh, toen... Prinses Juliana heeft zich nog heel erg bezig met de minder bedeelden in de samenleving. Oh, dus zeker de eerste uh, jaren, toen ze nog goed was, uh, ging ze inderdaad naar blinde instituten en, en dat soort zaken. Dat wel, en, en, ja. en naar uh, lichamelijk gehandicapten richtte zich heel erg daar op wel. Wilhelmina heeft gezegd, ik treed af, ik ben dood, ik, uh, ik doe niet meer mee, ik ja. ga schilderen en uh, ik ben niet meer van belang. Prins Willem-Alexander heeft zich natuurlijk veel bezig gehouden met water ja. de afgelopen tijd. Uh, Duurzaamheid, ruimtelijke ordening. Duurzaamheid, sport is natuurlijk ook ja. iets. Uh, die, die... Ja, daarvan, Menno? ja, het is nog niet bevestigd, maar ik hoor uh, net van een collega van uh, Studiosport. Arno, Arno Vermeulen, zie ik net voorbij komen een berichtje. Dat hij stopt als IOC-lid. Ik weet ja, dat... niet waar het vandaan komt. Maar, nee, maar was dat, dat wel was, verwacht, was al, al te voorzien. Dat ja, was dat al afgesproken. Nee, nee, nee maar dat oh. was ook eigenlijk afgesproken op het moment dat ja, hij. Dat, dat die hele discussie was rondom. Zijn UC-lendmaatschap, en dat was uh, wel een discussie. Of hij dat wel moest doen, is er ook toen meteen aangekondigd van daar stopt hij mee. op het moment dat ja. hij in, in functie dus komt. Dus daar koning. stopt hij mee? Maar dat, dat andere watermanagement, duurzaamheid. zijn dat dan onderwerpen, meneer Van Bree, waar hij mee door kan als koning. Of moet hij dat laten vallen en, en niet meer voor één iets kiezen? Nee, dat laat hij vallen. Uh, maar hij neemt wel alle kennis die hij heeft gehad, alle uh, contacten die hij heeft gelegd, neemt hij mee. Kijk, het water is een heel goede insteek geweest om van daaruit een heleboel maatschappelijke problemen uh, te benaderen. En, en, en die kennis, die heeft natuurlijk praat. Hij zal uit al die commissies gaan waar hij nu in zit, ook, ook van de VN... en dat soort dingen, dat kan allemaal niet meer. Als, als staatshoofd dan moet hij zich richten op, de, op, op dat ambt. Maar die kennis is... Uh, ja. Ik denk dat het dus een heel verstandig zet is geweest... om zich heel specifiek in te werken op, op zo'n uh, onderwerp wat met name in de toekomst nog wel heel veel uh, ja. een rol zal spelen. Alles zal natuurlijk voorkomen moeten worden dat hij op glad ijs komt. Uh, dat hij, <laughs> ja, nee, ja, ja, Politiek, gezien, Politiek gezien, gezien Ja, als je met water... Ik ben bij veel toespraken van hem geweest... maar daar neemt hij wel een standpunt in. En dat zal altijd wel ook, ook kort gesloten zijn... Met, met de dienstdoende premier van dat moment. Maar als hij dat zou blijven doen, ja, dan loop je toch een risico. En dat zullen ze dus niet willen lopen. Nee, je moet, moet inderdaad risico meiden. Het belangrijkste ja. voor, voor inderdaad een monarchie is dat je niet in opspraak raakt. Ja. Dus je moet niet in conflict raken met ja. het uh, kabinet. Het is wel interessant om je af te vragen... wat gaat Koningin Maxima doen? Want die heeft ook uh, VM-functies, heel veel uh, vertegenwoordigende functies. Ja, maar gaat dat, ze dat ook allemaal niet... neerleggen. Voor een deel Z zal ze dat wel... Uh, dus ze heeft wel gezegd natuurlijk. dat ze, ja. ja, maar ze heeft ook gezegd tijdens dat interview met haar 40ste verjaardag... dat ze daar toch wel aan vast wilde houden. Ja, de vraag is of daar ruimte voor is. Ja. Er zal heel erg opnieuw moeten afgewogen worden van uh, hoeveel kost het werk wat ik nu doe en heb ik wel tijd uh, naast de kinderen. Want ja. dat is natuurlijk ook. Nee, moet je ook niet vergeten, die gaan. Uh, die gaan die wel die... inmiddels naar school. Zouden ze daar ja. ook echt bewust op gewacht hebben dat het gezin een klein beetje op gang is gekomen met, met kinderen die, die naar school gaan, zoals dat destijds ook bij Beatrix ja, gebeurd nee, is. Ja. Dat, dat dat ja. Maar dus, dus de vraag, want het, het, het andere uh, interessante wat zij, uh, koningin Beatrix zei in haar toespraak uh, om zeven uur. Zegt: Ik heb hier langer over nagedacht. En, uh, dat Een zou paar jaar had ze het over. hè? Ja, en dus het zou kunnen betekenen dat de speculaties in de tijd in 2009, ja, ja, uh, toen koningin dag in Apeldoorn, dat ze toen had willen uh, bekendmaken dat ze daar terugtreden. Want toen was de situatie er min of meer ook na, maar toen waren dus die kinderen... dus daarom even mijn uh, uitweiding, toen waren de kinderen natuurlijk nog jonger. Dus blijkbaar is dat niet een doorslaggevend argument, denk ik. Rins Griezel was... kwam daarna. Maar goed, Uiteindelijk ja. is, het, is het nu dus 2013 geworden, 30 april. Er komen uh, reacties uit Den Haag, uiteraard. Vorig uur hoorden we premier Rutte, hoorden we ook Diederik Samson. Nu Sibrand van Haarsma Buma van het CDA. Meneer Buma, hoe kwam het op u over? Um, het was wel een heel bijzonder moment... 33 jaar geleden was het haar moeder die haar abdicatie uh, bekendmaakte. En wat toch al overheerst bij mij is de dankbaarheid voor de ongelofelijke inzet van de koningin de afgelopen 33 jaar. Premier Rutte zei in zijn uh, speech, het wordt koning Willem-Alexander en koningin Maxima. Koning Willem-Alexander, was dat voor u nog een verrassing? Dat het niet Willem IV wordt? Nou ja, hoe de, hoe de koning zich precies gaat noemen, is aan de koning. Maar vergeet niet, er zijn twee dingen van belang. Koning Willem-Alexander of koning Willem. Maar ook koning en koningin. En we hebben wel eens een discussie gehad over het prinses moest worden. Maar ik ben ervoor dat wij een koning en een koningin hebben. Dat past bij Nederland en past ook bij de positie die zij zullen hebben. En ik kijk daar ook zeer naar uit. Ja. Hoe kijkt u terug op het koningschap van uh, koningin Beatrix? Wat voor soort koningin is zij voor u geweest? Ja, uh, koningin Beatrix heeft haar ambt echt op een voorbeeldige manier uh, ingevuld. Inspirerend, uh, kundig, ook als het de politiek betrof... en vooral heel betrokken bij het wel en we van Nederland. En dat 33 jaar lang. Heel bijzonder en daar past grote dankbaarheid bij. Er was een periode dat zij afstandelijk werd gevonden... dat ze te bureaucratisch zou zijn. Is dat iets dat u in die 30 jaar ook is opgevallen? Dat er zo'n periode is geweest dat zij zo beoordeeld werd? Nee, werd. nee, gelukkig is het zo dat iemand altijd op een verschillende manier wordt beoordeeld... als het over zo'n lange periode gaat. En ja. iedereen vindt daar van alles bij. Maar ik heb eigenlijk die afgelopen jaren alleen maar gezien... dat mensen groot, groot respect hadden... voor de manier waarop de koningin haar werk deed. Soms onder moeilijke omstandigheden. Soms privé voor haar heel moeilijk. Zij memoreerde natuurlijk ook in haar eigen toespraak... het overlijden van prins Klaus. We leven nu mee met de situatie rond prins Friso. Maar de kern is dat zij ze altijd zeer betrokken is geweest... bij het wel en wee van, van het Nederlandse volk. En het nieuwe koningspaar... Wat stelde zich daarbij voor? Hoe, hoe denkt u dat zij hun koningschap... of laat ik het anders vragen, wat voor soort koningschap heeft Nederland nu nodig? Nou, het is natuurlijk een andere generatie. De koningin sprak zelf ook over de generatiewissel. Maar um, als ik zie hoe betrokken de, het, het prinselijk paar de afgelopen jaren al is geweest... dan ben ik ervan overtuigd dat wij een koningspaar krijgen... wat die betrokkenheid overneemt van koningin Beatrix. En iemand waar ook Nederland van kan zeggen dat we een koningschap hebben waar we trots op mogen zijn. Dat wij blij mogen zijn onder de oranjes dit land te zijn. Dat was Sibrand van Haarsma, Buma, Hans Andringa sprak met hem. Liedeke Morsinkhoff is hier, die houdt alle reacties ook in het buitenland bezig. Liedeke, wat heb jij zoal uh, gehoord en, en gezien en gelezen? Het is nog steeds een onderwerp dat veel aandacht krijgt... met name uh, uh, bij onze directe buurlanden in Duitsland en in België. Zo schrijft het, uh, het Handelsblad, een grote zakenkrant in Duitsland... die uh, omschrijven Beatrix eigenlijk als de voorzitter van de BV Nederland. De vrouw met het perfecte kapsel die graag de regie in handen heeft... Dan heb je ook nog Boente, dat is een heel groot showbizblad... vergelijkbaar met de privé in Nederland. En die gebruiken eigenlijk de, de, troonsaf, de aangekondigde troonsafstand... vooral als een excuus om heel veel foto's van Maxima uh, te plaatsen. Vooral met Angela Merkel, met de burgemeester van Berlijn... en met andere politieke prominenten. Uh, ook bijvoorbeeld de Morgen, een grote Vlaamse krant... Uh, schrijft uitgebreid over de aangekondigde abdicatie. Uh, benadrukt ook dat de laatste jaren van Beatrix Koningschap... niet makkelijk zijn geweest... Uh, de uh, uh, de dood van prins Klaus in 2002, het ongeluk op Koninginnedag in Apeldoorn in 2009, het ongeluk van prins Frizo. En natuurlijk hebben ook de uh, journaaluitzendingen in België en Duitsland al dan niet met ingelaste uitzendingen uh, aandacht besteed aan de applicatie. En laten we daar even naar luisteren. <tied> Goedenavond. Over een halve minuut om zeven uur precies wordt op de Nederlandse radio en televisie een toespraak uitgezonden van koningin Beatrix. Abdanking erwartet Koningin Beatrix der Nederlanden wil in deze minuten zu ihrem volk spreken. Ik stel voor dat we samen kijken en luisteren. Verjaardag te vieren. Ik ben dankbaar. En voor een minuten was het soweit. Nur wenige dagen voor haar 75. geburtstag... verkondigde Beatrix in het Nederlandse televisie dat ze op de troon verzichtet. Ze heeft haar land steeds met waardigheid, intelligentie... en veel empathie vertegenwoordigd, zegt de premier. Ilo Di Rupo bedankt haar voor de intense en warme banden... tussen onze landen en wenst haar opvolger alle succes toe. Na over 120 jaar komt nu weer een man... Auf den Thron in den Niederlanden. Am 30.04. wird Willem Alexander König der Niederlande. Nou, dat is eventjes in het kort uh, hoe er in België en Duitsland in eerste instantie is gereageerd. Daarnaast uh, hebben ook al wat verschillende burgemeesters van grote steden uh, laten weten wat ze ervan vinden. Zoals burgemeester Abu Talib van Rotterdam, die refereert uh, aan, uh, aan iets wat een tijdje terug gebeurd is. Dat de koningin contact met hem liet zoeken omdat ze zo graag incognito een keer een bezoek zou willen brengen aan Rotterdam-Zuid. Nou, dat is ook gebeurd, vertelt Abu Talib erbij. En Van Aertsen zegt, van nou koningin Beatrix is vooral ook een stadsgenoot. En zeker dit jaar zullen we haar een bijzondere felicitatie geven... over een paar dagen. Maar hij zei er nog niet bij hoe. Lideke Morsinkhoff was dat. We hebben nu contact met een andere burgemeester... namelijk de burgemeester van Amstelveen. Goedenavond, meneer Van Zanen. Dag mevrouw. Ja, 30 april zou eigenlijk uh, gevierd worden dit jaar in de Rijp en in Amstelveen. We weten nu dat het een uh, groot feest in Amsterdam gaat worden. Hè. Dan is de applicatie en in de inhuldiging. Dus uw gemeente moet nu ruim een jaar wachten. In 2014 wij, wordt Koningsdag bij u gevierd. Dan was er iets dat. geks. We hoorden van de RVD eerst uh, 27 april wordt het... en toen kregen we tien minuten later een berichtje... oh nee, volgend jaar valt het op een zondag, dus we doen het toch op zaterdag. Hoorde u ook net pas dat het een dag vervroegd wordt? Ja, zo gaat dat, want het nieuws is natuurlijk allemaal heel erg recent en actueel. Ik kreeg vlak voor de toespraak van Haarmeister de Koningin de mededeling dat ze met heel veel waardering, heel veel waardering heeft voor diegenen die achter de schermen als spreekwilliger als medewerker... aan de voorbereidingen was begonnen in de rij van Amstelveen. En meteen daarop de mededeling dat de eerste... nou ja, ik weet niet of het Koningsdag wordt... maar dat zal ongetwijfeld of zoiets in Amstelveen zal worden meegevierd. Het wordt dus een jaar later. En, en, en dat eerder... was toen nog 27 april en later hoorde u het uh, nee, op 26? Hoor, nee, nee een, datum, een datum was nog niet bekend, zo gaan die dingen. Oh, okay. En verder ben ik alleen maar bezig geweest met de vrijwilligers... om daarmee te spreken met uw collega's van de media. Ja, en u zat dus eigenlijk als gemeente, zonder dat u het wist, in een, in een complot. Want zij wisten het natuurlijk wel al. Nou, wij wisten van niets. Een complot zou ik het niet noemen. Zo gaat dat dan. We zijn volgend jaar, hebben we een première. Uh, alle vrijwilligers waren blij en blijven blij. Ja, ik ben heel verheugd dat ze nu een jaar later komt. En eerlijk gezegd, het respect en de grote waardering voor de meisjes... en ook voor dit besluit, overheerst. Dat kan ik me voorstellen. Was u al uh, ver met de voorbereidingen? Nou, ja, wij zijn wel heel, Ja, want Amstelveeners zijn heel enthousiast. Dus we hebben wel al hebben we heel veel gedaan... Maar wat in het vat zit, verzuurt niet. Dus al die dingen die we hebben kunnen doen... Uh, die zijn zeer waardevol ook voor volgend jaar. En volgend jaar wordt een première. Ja, dat wordt onvergetelijk. Zeker. Op, op zaterdag 26 april uh, wordt dat dan. Gaat, gaat u dan de plannen aanpassen? Of, of zegt u nou eerst eens even, even horen van de koning... Uh, wat hij wil met zo'n dag? Zeker. Nee, dat lijkt me ook. We, we gaan nu, uh, daar beraad ik natuurlijk nog op... morgen uh, neem ik aan met iedereen even plaatsen... naar hoever zijn we gekomen... Wat hebben we geleerd? Wat hebben we kunnen voorbereiden? Wat is voor volgend jaar? En dan uh, gaan we op het moment dat past met het nieuwe koninklijk paar... en, en de medewerkers ervan natuurlijk uh, van gedachten wisselen. Maar er zijn dan een paar dingen die zijn zo amstelveens... Uh, die kunnen we ook in 2024. Oh, laten zien. Oh, ja, wat, wat is dat? Dag, dat zou ik pas op 4 <laughs> april mogen zeggen. Oh. Dat wordt nu een jaartje later. Nou, Oké, okay. ja, nou ja, ik, ja. ik denk u maar zegt maar dat niet heel voor niets. Ja, nee, dat, ja, ja, dat moet ik nu geloven. Nee hoor, dat geloof ja, ik. Nee, ze zegt zo, ja. het, het wordt eerst een tijd natuurlijk van afscheid nemen van uh, koningin Beatrix. Waar, waar denkt u ik met het meeste plezier aan terug als u aan haar denkt? Ja, ik, ik denk ja, aan een aantal hoogtepunten en een aantal dieptepunten die ze altijd zeer bewogen en zeer betrokken uh, heeft uh, meebeleefd. Kijk, we, we hebben haar een paar keer uh, in, in, in Amstelveen mogen uh, begroeten. Uh, toen. Uh, de uh, blinde geleidehond, uh, 75 jaar, bestond dat instituut. Toen uh, Vredeveld drie nieuwe grote voorzieningen voor ouderen opende. En als je dan ziet hoe ze dat doet met zoveel medeleven, met zoveel betrokkenheid, zoveel deskundigheid. Ja, het is gewoon genieten. Ja, en dan het verdriet in haar eigen familie, met het overlijden van prins Klaus. Met de, de situatie met haar zoon. Uh, maar ook uh, met de Bijlmerrand, met Enschede. Dat zijn echte momenten dat je je koningin... Hè, de... de, de de, de, de, het boegbeeld van de natie uh, leert kennen... en ontzettend leert waarderen. En u zit natuurlijk uh, dicht tegen Amsterdam aan. W wilt u nog iets doen voor haar, 30 uh, april, bij de abdicatie? Nou, ik, ik wens haar een prachtige dag. Ik wens ook mijn collega Van der Laan een geweldige dag. Ik kon op zijn steun rekenen uh, bij de viering van mijn uh, Koninginnedag. En hij kan nu uh, op mijn steun rekenen bij... Uh, ja, de inhuldiging en de abdicatie in Amsterdam, de hoofdstad van Nederland. Jan van Zane, ja. burgemeester van Amsterdam, Mijn ja, meer, nou mij ja, heb jij ja, nog Ja, 26 april, uh, meneer Van Zanen. Uh, op Facebook, uh, krijg ik net door, is al een actie gestart. Koninginnedag moet op 30 april blijven. Er is al een <lacht> nieuwe vagina en die kun je liken. Dus als er genoeg van komen, wie weet. Ja, <lacht> we gaan het helemaal beleven. U ziet het wel. Het is pas 2014. Meneer Van Zane, dank voor uw reactie. En succes met het benaderen van alle vrijwilligers voor dit jaar. Dank u wel. U hoorde de burgemeester van Amsterdam. Han van Bree is hier... Ah, uh, zei oh, ik Amsterdam, Amsterdam. Ja, dat uh, is Dank elkaar. u wel. Han van Bree uh, is hier te gast. Historicus schrijver onder meer van het, uh, het boek Beatrix. Koningin der Nederlanden. Ik heb het hier naast me liggen een prachtige foto op de uh, voorkant. Ja, hè? daar staat ze ook heel koninklijk, vind ik wel, op. Ja, met, met de de haar mooi als altijd, gekapt. Uh, Waarbij het silhouet gekapt. Ook, uh, koninklijke silhouet uh, goed uitkomt en stijlvol. En, en, dat... en, en waar was dit? Ze heeft een zwarte mantel aan met het een in, blauwe Het uh, is in Den Haag, bij de, bij de grote kerk in Den Haag. En waarom koos u deze foto voor de voorpagina? Omdat hier van alles in zit, vind ik, uh, wat we in het boek wilden vertellen... namelijk een, een, een, een, een bijzondere voorstin. We willen ons licht laten schijnen. Op haar, maar ook uh, de dus, dus Koninklijke silhouet zit erin, uh, stijlvol en toch een beetje. Ja, je ziet iets van een geitige glimlach uh, bij haar. En wat, wat is voor u het, het hoogtepunt? Heeft u een hoogtepunt van haar Koningschap? Koninginenschap? Ja, het is Koningschap natuurlijk. Maar... Het is kon Koningschap, nee, niet, niet, niet. Nou ja, mijn persoonlijke hoogtepunt is dat ik er de eerste keer de hand mocht schudden. En, heel en waar gek, was dat? Dat was in 1998, eh, toen ze haar 60 ste verjaardag vierde in het concertgebouw. Met de twee Cello-concerten. En na afloop. Uh, ik, ik was daar voor de NWS en uh, na afloop had ze een gesprek met de pers. En ik werd heel zenuwachtig. Het is heel gek, want je denkt: van, ik ben zo met haar bezig geweest. Ik heb boven geschreven. Ik hou erbij. Ik laat het niet gek maken. En toch. En ik moet zeggen dat dat gesprek ook heel bijzonder was. Omdat ze zich heel erg weet te focussen op degene met wie ze praat. Ze kijkt je aan. En ze geeft ook nog wel... Uh, je verwacht dat ze niet zeggende dingen gaat uh, zeggen. Maar Want ze, was, ze wist wie u was toen. Nee, ze, ze werd keurig door iemand van de RVD steeds van tafel naar tafel te glijden. En uh, op een gegeven moment zei iemand van de RVD... daar staan de mensen van de NOS en die willen u graag uh, spreken. Oh, leuk. En ze klapte in handen en ze kwam naar ons toe, gaf ons een hand... en uh, begon een gesprek. En, ik ben, en dat is heel gek, en dat had ik van mezelf niet verwacht, maar ik ben naar huis gezweefd. <laughs> heb, ja, het, het maakte toch een indruk. Dat we twee denken dat je daar uh, immuun voor bent of zo. Dat, nou ja, dat is misschien wel een klein ja. hoogtepuntje. Ja. Ja, met een merkte wel haar je verhouding met de pers. Nou, nee, de verhouding met de pers en de mensen van de NOS, maar de pers in het algemeen, Die was niet altijd even soepel. Nee, mijn eerste ontmoeting was in, in Noorwegen tijdens een, een staatsbezoek. En ik kreeg hem gelijk onderuit de zak van uh, okay. de koningin. Want? En ik was niet de enige. Nou, we stonden uh, met uh, vier nieuwe koninklijke huisverslaggevers... ook van kranten, op een rijtje. Um, en dan mag je vragen stellen, moet je van tevoren indienen? En eentje ging over de kosten van de groene draak. En de, nou, het waren de presidentsverkiezingen in Suriname, waren net geweest. En ik dacht van, nou, nu ze daar president is, kan ze daar niet heen. Misschien vinden ze dat wel jammer. Vraag ingediend, goedgekeurd. En we stonden daar op een rijtje en ik kreeg de buurt. En toen kreeg ik een ijzige blik. En alleen de zin. Ik dacht dat we het hier zouden hebben over het staatsbezoek aan Noorwegen. Nou, dat soort tikjes kon ze ook van mij uitdelen. En zo kregen alle vier de nieuwelingen kregen hem onderuit de zak. Een collega die even erop werd gewezen dat als hij de brief van de minister-president had gelezen, die, hij die. Vraag niet had hoeven stellen. Dus ze kon onwaarschijnlijk. Even ontgroenen. Ook. Even ontgroenen. Maar verder, alle andere gesprekken die ik heb meegemaakt, ja, was ook. Kon ze ook heel warm zijn en heel toegankelijk. Dus, en, dus de verhouding werden in het begin ja. eventjes duidelijk even gemaakt. duidelijk gemaakt? Ja. En daarna maar, kwam het wel goed. Ja, het ook... van Blee zegt: dat, dat herken ik wel, want dat zie je heel veel. En mensen met een hele grote mond over de koningin, daar blijven ook... Niemand kan het zien, maar zijn ongeveer hele kleine mannetjes van over. Ja, ja want het is of een vrouwtje. Ja, een vrouwtjes, een enorme persoonlijkheid. Nee, maar het tekent ook al die, die, die reactie op, op jullie vragen, ook een beetje haar professionalisme van zowel. Zij bepaalt de grenzen en, en die moet ze ook zelf heel erg bewaken van hoe ver ze kan gaan staatsrechtelijk, wat ze wel en niet mag zeggen. En dat is in ja. het openbaar en met pers. Kijk, ik had de rol of, of de, het voordeel dat het na afloop was en dat de uitzending voorbij was. Dus dat deed er allemaal niet ja. meer zo toe. Het was absoluut niet de bedoeling om iets op te schrijven. Maar ze moest natuurlijk heel erg duidelijk... haar staatsrechtelijke positie ja. bewaken. En iets zeggen over Suriname is dan heel ja. erg glad ijs. Dat vond het wel heel interessant, maar ze racht ja, het nee. anders over. Je hebt snel geleerd toen. Ja. Goed. Han van Bremen en Oremeijer, na het nieuws van half negen... praten wij verder. En dat nieuws, dat krijgt u van Gert Kluk. Radio 1, het NOS-journaal. Koningin Beatrix doet afstand van de troon. Op 30 april draagt het koningschap over aan prins Willem-Alexander. De inhuldiging is traditiegetrouw in een nieuwe kerk in Amsterdam. De familie van Maxima zal er niet bij zijn. Dat heeft prinses Maxima laten weten aan premier Rutte. Haar vader, Jorge Zoriqueta, is omstreden... omdat hij heeft gewerkt onder de Argentijnse dictator Videla. Mogelijk wist Zoriqueta van de politieke verdwijningen... in de jaren van de dictatuur.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 In de Tweede Kamer wordt unaniem met veel waardering gesproken... over de manier waarop Beatrix 33 jaar haar taak heeft vervuld. En de komende abdicatie krijgt ook aandacht in de buitenlandse pers... onder meer in België en Duitsland. En dat zijn de hoofdpunten. Tot 11 uur vanavond het Radio 1 Journaal. Een extra uitzending in verband met het nieuws van de koningin. De koning, koninginnedag, koningsdag. Het nieuws tot over elkaar heen. Menno Reimer, want ja. jij hebt nu weer uh, nieuws over de woonplaats. De woonplaats, ja. Um, ze wonen natuurlijk op de Eikenhorst in, uh, in Wassenaar. Willem-Alexander Maxima en uh, de dochters. Uh, we krijgen net weer een nieuw bericht binnen. Zo druppelt dat gestaag door. Met alle vragen die je hebt komt dan vanzelf antwoord op. Uh, er wordt nu gemeld dat zijne uh, Maai... De Koning wordt hier al gezegd. Na, na, de, inhuldiging, lees het voor. na de inhuldiging blijft het gezin van Zijne Majesteit de Koning... weten we meteen hoe we hem straks aan moeten spreken... voorlopig op de Eikenhorst in Wassenaar wonen. Op een gepast moment verhuist het gezin naar Paleis Huis den Bosch in Den Haag. Eh, Paleis Huis den Bos wordt in die tussenliggende periode gebruikt... voor officiële ontvangst en bijeenkomsten. Paleis Noordeinde blijft in gebruik als werkpaleis... wat het nu ook natuurlijk al is voor eh, Koningin Beatrix. Kijk nog even verder wat er nog meer staat. Op een nader moment wordt bekendgemaakt... wanneer Haar Majesteit de Koningin op dat moment haar Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix in Nederland... niet vergeten, want ze is na de applicatie Prinses... Uh, haar intrek zal nemen op Kasteel, Noordeinde in, uh, Kasteel Drakenstein excuse, in Vuurze. Uh, waarbij men opvalt ja. dat de RVD vanavond met antwoorden komt... op vragen die wij nog niet eens gesteld hadden. Nee, dat... dat is wel eens anders geweest. Ja. Je krijgt de indruk dat dit nu goed is voorbereid. Ik, op een klein ja, foutje op, na. Op een klein foutje met uh, de Koningsdag op 27 april 2014 na. Ja, dit loopt, uh, dit loopt soepel. Gelukkig maar. Goed voorbereid. Al van Van Bree ook uw indruk? Ja, ja nee, dat is uh, inderdaad vallend, Maar de, de, ook, ook daar was natuurlijk al naartoe gewerkt met nieuwe, nieuwe mensen uh, op, op cruciale posities. Ja, maar dat doen ze ook al jaren. Ja, ja dat dus ja, gaat, gaat ook niet maar de, Dus, ja. dus dat, daar is wel over. Uh, dat de, die, die, die, die, die planning zit er natuurlijk al uh, jaren aan. Ik dus ben wat nou, ik wel, waar ja. ik wel benieuwd naar ben over is, blijkbaar blijft de invulling van Koningsdag hetzelfde. Het, er was natuurlijk heel erg lang gespeculeerd over... Willem-Alexander gaat die uh, Koningsdag anders invullen. Maar als ze die twee plaatsen, die zullen dan... Uh, dus dat wordt we, gaan, we gaan even kijken, want die twee plaatsen... Uh, de Rijp, Amstelveen. We ja. hebben Jan van Zanen net aan de lijn gehad... de burgemeester van Amsterdam. Laten we gaan naar De Rijp. 2014, op een zaterdag, 26 april... dan uh, komt de koninklijke familie daar naartoe. Jeroen Wielaert, jij bent in het centrum van De Rijp. Op een prachtige... Ouderwetse, 17e-eeuwse ophaalbrug sta ik. Zo'n mooie, zo'n boog en zo'n ophaalinstallatie. Helemaal wit geschilderd. Uh, de gracht nog half vol ijs. Scheuren erin, niet schaatsen daar meer. De Waag hier, anno 1630 staat erop. Prachtige klokgevel. De naam De Waag in krullen in het steen gegraveerd. Links de smalle straat van de rijp kijk ik in. Zaanse huisjes. Groene gevels, dat is alles wat koning en koningin Willem-Alexander en Maxima zullen gaan bewonderen. Want daar hadden we natuurlijk ook over die toeristische plaatsjes, Koninginnedag of Koningsdag. Het blijft business. En ik loop hier restaurant Audians in, het voormalige stadhuis van Amsterdam, ook al uit de 17e eeuw. Denkend aan die warme handdruk, want ja, ik heb haar ook gesproken. Toen ze 60 werd, of nee, gezien haar de hand mogen drukken... in het concertgebouw. Ze keek me wat killetjes aan. Het zal wel weer dat ik niet naar de kapper was geweest. En prins Klaus, die gaf mij een dikke knipoog. Ik ben nu in dat restaurant. Ik zie de ober daar aan de bar staan. Echt zo'n mooie bruine tent... Met trompetten zo aan het plafond. Het wordt 26 april 2014. Nou, dat kan nog wel, hè? De primeur van koning Willem-Alexander hier. Ja, dat, uh, dat klopt. Uh, aan de andere kant vinden we het wel jammer dat het dit jaar niet plaatsvindt. Maar we hebben nu langere tijd om voor te bereiden. En uh, we gaan er gewoon weer een goed feest van maken. Een kinky koning hier in de rijp. Ja, we zijn heel benieuwd. Uh, ik vind het ook heel leuk. Ik hoop wel dat uh, de koningin ook meekomt, maar uh, we gaan voor de, de koningin. Heet voor de, dan koning. de, de koningin heet dan Maxima. Ja, inderdaad. Nou, die heb ik liever als uh, <laughs> ex-koningin Beatrix. Nou, ik weet niet of dat in dan wordt afgenomen. Ik loop even iets door hier in het oude stadhuis Amsterdam. zitten nog wat uh, dames met een kindje op Amalia-leeftijd. Hoe oud is die? Dat is twee. Het is twee jaar. Uh, geen koningin Beatrix meer hier. Wel Willem-Alessander, terwijl u de potloden even voor mij keurig in het bakje deponeert. Vindt u ervan? Ja, eerlijk, doet me helemaal niks. Ja, dat mag ook, na al die bewieroking. U bent een Republikeinse? Nee hoor. Nee, maar het, het, u wordt er gewoon niet warm of koud van? Nee, inderdaad. Geen lekker ding, Willem-Alexander? Niet, niet mijn smaak. Als ik u nu vertel welk gezicht... mevrouw trekt hier in de rijp... zou u wel naar het feestje gaan, de Koningsdag? Ja, zeker weten. Dat dan weer wel, Dat hè? dan weer wel. Ja. Ook niet erg belangrijk dat hier een nieuwe generatie aantreedt op de troon? Nee. nee. nee. Voor u gaat het ook wel zonder Koningshuis... Dat dacht ik wel. Dankjewel. Ik loop nog even tot slot naar een meneer die daar in de hoek bij het raam zit. Met blik op de oude ophalbrug. Mooi is het hier in de rijp. Hè? Prachtig. Prachtig. Ik kom uit België. U bent een Vlaming. Ik ben een reserve Vlaming. Zoals, je de, zoals ze de Zeeuwen ook wel reserve Belgen noemen, ben ik een... Reserve, zeg maar. En u werkt hier veel in Nederland. Ik dus dus fulltime ken... in Nederland, ja. Fulltime in Nederland, dus u kent zo wel zo'n beetje de gevoeligheden. Ja, hoe, ja. hoe vindt u hier een, uh, dat er een nieuwe koning aantreedt? Ik vind het prachtig. Ja. Dit moesten ze in België al langer gedaan hebben, denk ik. Maar u heeft daar toch al een koning? We hebben een koning, maar een nieuwe koning. Dus onze koning is ook uh, een, ja, in de zeventig, zeg maar. Ja. Dus ik denk dat hij uh, dat ook wel aan vervanging toe is, zoals bij jullie. En, uh... Maar hij was brutaal genoeg om pas geleden nog het een en ander te vertellen... over al te rechtse elementen in de samenleving. Hè? Dat wel, dat wel, inderdaad. En hoe zou dat met, prins Willem of met koning Willem-Alexander gaan, hè? Uh, Ik denk dat het toch een stuk uh, rustiger zal aan toegaan dan bij ons in België. Dank u, vriendelijk. Tot zover de rijp. Het wordt mooi, 26 april... 2014, bij de Ophalbrug en de Waag. Jeroen Ducella, Willard <laughs> kijkt alvast goed rond om uh, volgend jaar verslag te doen. Dan gaan we naar Den Haag, bij het hek van Paleishuis Ten Bosch. Nu nog even het woonpaleis van de koningin. Daar is verslaggever Matthijs van de Wiel tussen de vele mensen die even komen kijken. Ook ouders met kleine kinderen. Wat heb je daar bij je? Een brief. Voor wie is die brief? Voor de koningin. Heb jij die geschreven? Uh, nee, mama. Wat staat erin? Lieve koningin, vind het jammer dat je weg gaat. Heb je dat zelf bedacht? Of hebben papa en mama dat bedacht? Ik heb dat Ja. Vind je dat ook jammer? Ja. En, uh... Een beetje gesouffleerd door papa en mama? Nee. nee helemaal niet. Dus nee, nee, nee, nee. dat echt zelf bedacht? Jazeker. Ja. Ja. Lieve koningin, jammer dat je weggaat. Dat was heel spontaan. Ja. ja. En ook het idee om een brief te schrijven en hier naar het paleis te komen en dat af te geven? Nee, dit, nee, nee dat, dat komt van, van ons. Van. Ik vond het wel een goed idee om even hier naartoe te gaan. U uh, voedt uw kinderen koningsgezind op? Uh, niet bewust, maar we wonen hier om de hoek. Dus, uh, ze weten wel wie de buurvrouw is. <laughs> ja, ze weten wie de buurvrouw is, ja. hebben we gelijk de hondenbelasting eraf hebben, als Willem-Alexander is. Daarom komt u hier? Ja, mijn hond heeft ook mening mening. Echte hagenese. Echte haagenezen, gelukkig ja. wel. Waarom bent u gekomen? Ja, wil je het vanaf vlak achter en even, even kijken, ja toch? Nee, wij komen ook even kijken. Ja, zeg, uh, het wordt toch tijd voor die vrouw, ja toch? Weet Vind ik wel, niet. Hoor. Ja, hij had best ook genieten van de gezin. Ja toch, ze hebben nog problemen gehad. Ja. Ik vond dat ze toe was aan pensioen? Ja, ja ze had best een jaren meegekend natuurlijk. Ja. Kijk, natuurlijk, uh, privé is het ook heel moeilijk voor, uh, voor Friesland natuurlijk, ja toch? Dat je wel zeggen, ja, blijven, blijven. Het is toch uh, lijkt best wel een heel moeilijk land tot de bestuur uit Nederland, ja toch? Ja, en nu mevrouw? Vond ja, denk... u het moment ook het goede? Ja, laat ze maar gaan genieten van de kleinkinderen nu. En laten ze zo het nu maar een keer over gaan nemen, toch? De jonge vet moet ook maar eens een keer aan de bak. <laughs> de jonge vet moet ook maar eens aan de bak. Koning Willem-Alexander, 30 april, is die koning. Dat waren de reacties voor paleis Huis ten Bosch. Ze blijven voorlopig in Wassenaar wonen. Op een gepast moment zal koning Willem-Alexander met zijn gezin verhuizen naar dit paleis. Dan, een stukje verderop, um, in Den Haag, bij de VVD... is Halbe Zijlstra, de fractieleider van, VD, van de VVD. Hij reageert ook op het uh, aftreden van de Koningin, 30 april. Hans Andringa, ving hem op. Halbe Zijlstra, fractievoorzitter van de VVD. Had u voorkennis, of werd u verrast vanavond? Nee, ik uh, werd uh, net als u verrast. Uh, u mag rustig weten, ik heb zelfs, uh, nadat ik teletext had gelezen... Uh, de premier gebeld van, uh, uh, kun je wat vertellen? En die was... Klip en klaar, ik kan helemaal niets vertellen aan niemand. Je moet gewoon de speech afwachten. En dat heb ik dus gedaan. 30 april is de troonsafstand. en de inhuldiging van het nieuwe koningspaar. Uh, misschien een mooi moment om even te kijken. wat die 32 jaar uh, koningschap van uh, de koningin hebben opgeleverd. Als u terugkijkt, wat voor beeld krijgt u dan? Nou, van, van, een, van, een, van een krachtige, gedreven, uh, zakelijke. maar ook liefdevolle koningin. Uh, op de. Uh, momenten dat het er echt toe deed, hè? bijvoorbeeld rond de Bijlmer, rond Apeldoorn... Uh, met zeer veel emotie uh, als bindende factor naar het land. Uh, maar ook op de momenten bij staatsbezoeken bijvoorbeeld... waar ze op een hele goede manier Nederland vertegenwoordigde... waar ze in staat was om echt uh, aan ja, Nederland-promotie te doen... vanwege alleen haar, haar aanwezigheid en haar doen en laten. En dat heb ik altijd enorm gewaardeerd. De details uh, komen steeds verder binnen. Eén daarvan is dat uh, de vader van... Maxima niet naar Nederland komt. Of de ouders komen niet naar Nederland. Uh, is dat iets waar u mee kunt leven? Of dacht de VVD dat sowieso wel dat het beter was om het niet te doen? Nou, ik vind het een, een, een verstandig uh, besluit. Uh, logisch vanuit het verleden. Omdat uh, bij het huwelijk is uh, die kwestie natuurlijk aan de orde geweest. Toen is besloten dat bij privé-aangelegenheden... zou uh, de familie aanwezig kunnen zijn. Maar niet bij staatsaangelegenheden. Nou, ze waren al niet bij het huwelijk. Uh, en troonwisseling is veel meer een staatsaangelegenheid dan een huwelijk. Dus het is ook logisch uh, dat die lijn uh, nu wordt vo voortgezet met dit besluit. Als je dochter koningin wordt, ik bedoel, welke ouders maken dat mee? Maar als je dochter trouwt, misschien is dat nog wel veel mooier. Een ander detail dat uh, uh, naar buiten is gekomen is dat 27 april... het is even wennen, wordt Koningsdag. En 30 april is dan een gewone dag. Ja. Ja, ik hoorde het ook net. Uh, en daarmee gaan we eigenlijk terug naar de tijd van, van koningin Juliana... die natuurlijk op 30 april jarig was. Willem-Alexander is op 27 april zelfjarig. Dus koning, Koningsdag is echt de verjaardag van de koning. Bij koningin Beatrix uh, was het natuurlijk in het kader van de viering wat ingewikkelder... omdat zij nou eenmaal eind januari jarig is... nou, kijk je maar eens naar buiten, dan weet u meteen wat dat voor effecten heeft op een koninginnedag. Uh, uh, en ik snap dat als je toch in dezelfde periode jarig bent, dat je dan drie dagen verschuift en zegt dan ook echt op de verjaardag van de koning. Halbe Zijlstra van de VVD uh, hoorde u. Hans Andringa sprak vanavond met hem. Menno Reemeijer, er wordt veel over allerlei data gesproken. Ja. Niet alleen Koningsdag, maar ook de dag deze maandag... <lacht> waarop het uh, bekendgemaakt ja, is. Hadden we misschien dag. ook niet gelijk gedacht dat het een maandag was. Wel een nieuwsluwe dag uh, meestal. Um, ze kan wel acteren, hè, de koningin. Want jij hebt haar de afgelopen ja. tijd uh, van nabij meegemaakt. En je had niks in de gaten. Wat we je niet kwalijk nemen, trouwens. Ja, dat mag. Uh, uh, we gaan gewoon uh, uh, onverminderd diep door het stof. Nee, we hebben daar <laughs> vrijdag uh, met alle koninklijke huisverslaggevers. van Nederlandse ongeveer gestaan. Op een persgesprek in, uh, in Singapore. Dat ging over haar verjaardag. En uh, daar vertelde ze doodleuk dat ze daar niet zoveel waarde aan hechten. Nou, dat klopt allemaal. Dat, dat weten we van de. Dat ze het zou vieren op uh, volgende week vrijdag met personeel. En dat ze nog gezond was als een Kievit en nog goed kon lopen. En um, zolang ze kon lopen, ging het nog allemaal goed. Nou, we hebben werkelijk. Oh ja, en ze zijn nog, nog een ding. Nu met terugwerkende kracht. Um, over haar verjaardag. Mijn verjaardag vier ik voor iedereen op 30 april. Dat vind ik belangrijk. Ja, ja precies. Nou ja, goed, ze acteren vroeger geloof ik ook al uh, tussen de schuifdeuren. Maar dat heeft ze fantastisch gedaan. En ze zullen. Nou ja, misschien, misschien lachen ze zich helemaal ziek over al die zogenaamde uh, deskundigen en koninklijke huisvolgers die. Van van Bree? Ja. ja, we hadden het net ook al over allerlei signalen die je dan net niet oppikt. Ik, ik moet ineens denken aan in, in het hoofdstuk uh, van mijn boek over Beatrix... Of, of in, in mijn boek over Beatrix staat ook een hoofdstuk over mode en een van de dames die die jurk maakte... die haar jurken maakte, die zei... ik ben al bezig met een leuke jurk voor de verjaardag. Ja. En waarom zou ze dat doen... als ze het privé viert, denk ik nu? Ja. Dus nou, de, bescheidenlijk heeft ze. was dat de jurk die ze J aan had. Uh, mode. Nog even. hoek mode. In Brunei, ja. uh, bij het staatsmarket had uh, prinses Maxima... Een, het, ik wist het niet, want zover gaan mijn kennis niet van het Koningshuis... maar er zijn andere collega's die dat, die dat allemaal wel weten. Blijkt ze het diadeem ingehad te hebben, als ik het goed zeg... Uh, dat uh, koningin Beatrix droeg bij de inhuldiging. Daar hebben wij nog grappen over staan maken. Maar en wie nu? Deed, was het toch... Het <laughs> <ja, die laughs> was overal, een soort van generaal. Je wilt niet, ja, nee, wil niet overal een teken zien, maar toch. Het ja, ja, ja, ja. gaat gebeuren, uh, ze heeft het aangekondigd, 30 april... Ik ben dan geneigd om te denken, wat fijn voor deze mevrouw... dat ze nog, hè, lieve mevrouw, in, in ja. Den Haag zei het ook net... of, of de rijp uh, la, laten lekker van de kleinkinderen gaan genieten. Ik denk dan wat heerlijk voor haar dat ze hopelijk nog 15, 20 jaar heeft... waarin ze zo fit als een kieviet van het leven kan gaan genieten. Maar Menno, volgens, volgens jou moet ik dat anders zien. Volgens mij genoten ze van het leven en ook van dit leven... en van het werkzame leven. Volop in de belangstelling, uh, uh, geestelijk uitgedaagd nog altijd... omdat ze een speel toch was, uh, de politici kon spreken, ministers kon spreken. Ze had natuurlijk, ze konden eigen, in die zin de eigen agenda bepalen... dat ze hoefden niet aan al die verzoeken te voldoen om op bezoek te komen. Ze kon uh, ieder weekend naar, uh, naar, naar Londen ja. toe, naar haar zoon en naar Mebel. Dus in dat opzicht ook was er ook geen reden om aan te nemen... van nou, ze willen wat rustig aan gaan doen. Nee, en, en het echt toe doen... Uh, ja, is is ook belangrijk. van belang. Dus, want als je aftreedt, hoe je het ook wendt of verkeert. Uh, de, de, de verhoudingen worden toch anders. En zij, wordt, zij gaat dan vallen onder haar zoon. In ieder geval. Ja. Want. Willem-Alexander, de nieuwe koning, is dan het hoofd van het huis. En daar valt zij dus onder. En dat is ook iets waar je je toe moet verhouden. Daar moet je ook naartoe groeien, denk ik. Prinses, nadat ze 33 jaar op de kop af... Hè, want dat is het, 30 april, 33 jaar koningin is geweest. Voordat zij aan die lange periode van koningschap begon... kon ze in relatieve rust van het gezinsleven genieten. Maar op 30 april, dus in 1980, was het zover. Zij nam toen het stokje over van haar moeder, Juliana.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 Iedereen gaat zich opmaken voor het grote feest op 30 april... want dat moet het worden volgens premier Rutte. Een groot feest, wel aangepast aan deze economische tijden... maar desalniettemin een groot feest. Eerst de abdicatie in het paleis op de Dam in Amsterdam. Daarna is er een gezamenlijke vergadering van de Eerste en Tweede Kamer. Daar leggen de kamerleden dan de eet af aan de nieuwe koning. U hoort Anouska van Miltenburg, de voorzitter van de Tweede Kamer. Mevrouw van Miltenburg... Er staat een heleboel uh, op het programma de komende weken en maanden. Welke rol vervult u in het scenario de komende tijd? Nou, ik ben voorzitter van de Tweede Kamer en uh, daarmee uh, vervul ik een rol in de zin... dat de beediging van de nieuwe koning plaats heeft in een uh, verenigde vergadering van de staatsgeneraal. De eerste en de Tweede Kamer dat samen? Is, dat is eerste en Tweede Kamer samen, zoals we dat ook kennen van Prinsjesdag... Uh, en uh, daarin zal ik een uh, rol vervullen. Maar de hoofdrol is daar weggelegd. Het voorzitterschap is daar weggelegd voor mijn collega van de Eerste Kamer. In die verzamelde vergadering, wat gaat er dan precies gebeuren? Uh, nou, ik heb uh, de handelingen uh, nagelezen. die er uh, de vorige keer dat dit gebeurde uh, zijn opgemaakt, 1980. Ja. zat er veel stof op. Uh, nou, ik kreeg een kopietje, dus dat was vrij uh, recent. Uh, maar het is natuurlijk lang geleden. Uh, maar de volgorde van de vergadering zal heel erg hetzelfde zijn. En uh, daarin zal uh, uh, de koning een, uh, waarschijnlijk een speech houden. Uh, uh, zal die worden beëdigd. En zullen alle aanwezige Kamerleden, Tweede en Eerste Kamerleden... Uh, trouw uh, beloven aan de nieuwe koning. U spreekt over de koning, niet over de koningin... Zij legt geen eet af? Nee, alleen de koning legt een eet af. Niet de koningin? Nou, de vorige keer deed de koningin dat wel, maar toen was er natuurlijk geen koning. Volgens mij is ons staatshoofd de koning en die legt de eet af. Er is een verzamelde vergadering. De koning legt de eet af, maar ook de leden van de Eerste en Tweede Kamer. Waarom moeten zij dat opnieuw doen? De eet die Kamerleden afleggen als ze beëdigd worden, die is op de grondwet het statuut en aan de koningin. De grondwet blijft hetzelfde en het statuut van het koninkrijk blijft hetzelfde. Maar er komt natuurlijk een nieuwe koning en daar moet dan opnieuw trouw aangesworen worden. Of een eet worden afgelegd. En dan zitten er dus 150 tweede kamerleden, 75 eerste kamerleden in de nieuwe kerk in Amsterdam. En dat gaat dan in één keer door: de beëdiging, de inhuldiging van de nieuwe koning en het opnieuw de eed afleggen van de kamerleden. Ja, ik neem aan dat er misschien wel even een muziekstuk tussen zit, maar dat zijn, is in één vergadering uh, gebeurd dat. Uh, de vorige keer waren overigens niet alle leden uh, van de Staten Generaal daarbij aanwezig. Het moet wel heel bijzonder voor u zijn, want u bent nog niet zo lang kamervoorzitter... en eigenlijk val je met zoiets natuurlijk met je neus in de boter. Ja, eerlijk gezegd wordt het mijn eerste uh, verenigde vergadering... want ik heb nog niet eens een Prinsjesdag uh, meegemaakt. Dus uh, ja, het is heel bijzonder. Het is voor iedereen die dit meemaakt heel bijzonder... maar voor mij, uh, in mijn nieuwe rol, uh, ja, extra bijzonder. U heeft iets om zich op te verheugen, dat is duidelijk. Nou ja, ik heb elke dag iets om me te verheugen... want ik heb een ongelooflijk leuke baan, maar dit is... Heel erg bijzonder. Een stukje historie. En ze heeft zich ook uh, snel even moeten inlezen. Voorzitter Anouska van Meeltenburg. Uh, Menno Reemeyer, onze verslaggever Koninklijk Huis. Jij hebt uh, gauw even dat programma ja. van 1980 ne erbij gepakt. Uh, ja, dat <coughs> kwam ik een keer kunnen tegen. Kunnen we haar nog even helpen? Uh, het begon om tien uur met de abdicatie in het uh, paleis op uh, de Dam. Uh, nee, in de Mozes en de Aaronzaal. Uh, ja, precies. Ja. Die, de burgerzaal ook wel uh, genoemd. Nee, volgens nee, mij. nee. Is dat nee het andere... is een zaal Oh, de zaal boven nog. Oké. Daar begon het mee, eh, met heel veel eh, genodigden... waaronder achtereenvolgens, hoge autoriteiten. Werd, ze zei iets over een, een stuk, wat het zal wel een muziekstuk zijn, ja. Daar komt soms ook het misverstand vandaan van... waarom hebben wij geen kroning? Hè? Wij hebben, we, dat kennen we niet, wij, wij spreken van inhuldiging. Maar tijdens die... Bijeenkomst, het is geen dienst, ook al is het in een kerk, tijdens die bijeenkomst wordt de kroningsmessen van Mozart gespeeld. Mozart, ja. Althans uh, toen, he. misschien ja, Misschien Alexander ja. voor iets anders. Nou, Dat is wat Hans zegt, want het is aan de prins. Ja. De, de koning, sorry. Die, ja, die, dus die mag het beslissen, Han ja, van Bree. Ja. En, en, en, en dan? Ja. Wat, ja, wat, ik even kan kort? dan een scrollen snel oh, Oké, okay. doorheen. Han ja, nou, nou, van Bree <laughs> weet ik misschien, kijk, jij, ja, we hebben nog de hele avond. Tot elf <laughs> uur zitten we hier. Han van Bree, is de verwachting dat dat dat van uh, 1980 herhaald zal worden? Ligt dat allemaal vast? Nou, in, in grote lijnen wel. De specifieke invulling. Kijk, daar kun je je visitekaartje mee afgeven als nieuwe vorst. Uh, dus dus uh, ook op dat soort hoogteinmomenten... Hè, dat, dat geldt voor uh, de inhulking natuurlijk in uh, bijzonder... maar ook voor huwelijk en voor, voor uh, uitvaarten... daarin... Uh, is een belangrijke functie weggelegd voor de monarchie. om een soort normstellend te zijn. om te laten zien wat chic, wat bijzonder is. En, uh, dus het is zaak om dat heel goed te kiezen. En voor de mensen die nu inschakelen, de ouders van uh, nu nog prinses Maxima, die zullen daar niet bij zijn. Nee, dat is een heel verstandige keuze. Het is ook, en ook heel verstandig om dat meteen al bekend te maken, zodat iedere discussie daarover in de kiem gesmoord wordt. Ja, nou heb je ja. nog aardige weetjes terwijl uh, je zit te scrollen? Het gaat zo snel, nee. Dat, uh, oh ja, wacht even. Het begon om half drie in de Nieuwe Kerk, smiddags uh, zie ik nu. Uh, dus die, die algemene vergadering? Die, ja, die algemene vergadering. En dan uh, komt op een gegeven moment uh, kwam de koningin, maar dat is. Nu, de koning kwam aanschrijdend vanuit het paleis op de Dam naar de nieuwe kerk en dan roept de ceremoniemeester. Ceremoniemeester van, van de koning, dan dat is nu nog van de koningin Wimco's. Ja, zich uh, ja, goed Wimco zijn die zal dan roepen: uh, Leven de koning! En dan gaat iedereen staan en dan gaat het, uh, dan gaat het gebeuren. En ja, dan maar hopen, we hopen we dus... dat er geen bommetjes worden. Nou, nee. en, en waarbij we er dus vanuit gaan dat het op één dag is bij uh, de applicatie ja. van Willemina, was het over twee dagen verspreid. Ja. Die is op 4 september afgetreden en op 6 september is Julia naartoe naar. Ja, want, want ik noem even die bommetjes, hè. er ja. zullen ongelofelijke veiligheidsmaatregelen genomen ja, worden. Ja, maar dat is tegenwoordig altijd: Koninginerdag 4, 4, 5 mei, allemaal. Dus dat, dat zal nu niet minder zijn, misschien nog wel meer. Jij scrolt verder in dat programma van 1980. Uh, Luc Ikking scrolt op zijn telefoon, iPads, computers. Alles geregeld. Ze hebben leuk. Op zoek naar de Twitters. Ja, Luc. Trending topic op dit moment: Ben jij Trixit. Tricks, applicatie, Friso, <laughs> aftreden, toespraak. vanaf Ja, Trixit is de term van dit moment. Bijzonder Twitterbericht van Lisbeth Staats. Die zat namelijk in een vliegtuig en twittert een foto door van een Telex-bericht. De crew van dat vliegtuig heeft namelijk een Telex gekregen, waarin staat: Koningin doet afstand van de troon. Dus dat hebben ze zelfs in de lucht en dat is een verslaggeefster, Liesbeth ja, staat. Uh, problemen voor een aantal mensen, namelijk de mensen die jarig zijn op 27 april. Dan heb je toch ineens een ander feestje te vieren. Patrick Havenman bijvoorbeeld, die zegt vanaf 2014 ben ik jarig op Koningsdag. Dit jaar de laatste normale verjaardag. Oh nee, ook niet, want dit jaar word ik 30. Nou, gefeliciteerd alvast. Erwin Witte <laughs> zegt het wordt volgend jaar vast 26-4 in plaats van 27-4, want het is een zondag. En 26-4 ben ik dan weer jarig. Toeval, ik denk het niet. Niet helemaal precies wat je bedoelt. maar best van Veen, bekende Nederlander, is al vier decennia jarig... zegt ze op dag. Wat gaan we nou beleven? Maar ja, ik moet ook met mijn tijd mee. Een paar geintjes nog op Twitter. Prince Charles is een uh, fake tweet, maar toch wel heel erg leuk. Die zegt ontzettend aardig dat koningin Beatrix ab ab abdiceert voor haar zoon. Ze moet toch echt ontzettend van hem houden ook. Paul de <lacht> Leeuw, kringen rondom het koningshuis hebben... verklaard dat Catharina Amalia, nu de eerste in troonopvolging... wordt zakgeldverhoging heeft geëist... Peter R. de Vries die zegt als jong verslaggever... heb ik de kroning van Beatrix in Amsterdam ja, nog meegemaakt. Een tijdsperk voorbij, zegt hij. En Marco Bussato, die is een aantal foto's aan het twitteren van zichzelf... met lintjes en met koningin Beatrix erbij en zo. Die wil het echt allemaal wel weten. En er is nog één klein ander probleempje deze avond. Goede tijden, slechte tijden is komen te vervallen. Half Nederland in paniek op Twitter. <lacht> het is echt niet normaal. Uh, Serena bijvoorbeeld, Beatrix heeft de ding gezegd. Waarom kan goede tijden, slechte tijden dan niet ja. komen? En Julie die zegt... GTS-T gaat niet door en nu CSI ook al niet. Je wordt bedankt, Beatrix. <laughs> Willen jullie plot nog weten als het binnengekomen op Twitter? Ja. ja, ja. Janine moet weg van Ludo. Gaat naar Bianco, Shoots, Kust een Meisje waar Ricky bij staat. En Lorena is boos oh. op wie? Nou, kijk, nou, we hadden nee. niet hoeven kijken. Zeg, ja, heb jij die Facebookpagina al geliked? Ja. Koningin de Dag moet op 30 april blijven. Ik ga hem straks even liken. Luc, kom je volgend uur weer? Fortine uh, ongeveer. Fortine. Ja. Ga even kijken. Er zijn ook heel veel sporters, zie ik, die zich rot twitteren. Klein Goedietuk. klein Tot Top zeg, sporters. Weten. De een zegt je, de ander zegt u tegen de koningin. Zoek het uit. <laughs>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 Ik heb het live kunnen luisteren op de radio. Radio 1 toevallig. Radio 1. Ik hoop dat ik velen van u nog dikwijls kan ontmoeten. Het nieuws van alle kanten. Deze maand wordt koningin Beatrix 75 jaar. Daarom presenteert het AD de zesdelige boekenserie Ons Koningshuis. Zelfaar.